druppels waterleters op elkaar. Dit wordt namelijk het slimste gedeelte van mijn plan. Het toevermiddel ga ik nou overgieten in dit kruutje. Wacht, ik zal het meteen even doen, ja. Zo, dat is dat. Kruutje erop. Ja. O, klaar. Wat zeg je daarvan? Die twee kruutjes zijn niet voor elkaar te onderscheiden. Ik mag zelf wel goed onthouden in welk kruutje het levenswater zit.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 en dat dan als de wind vandoor te gaan. Maar veel slimmer lijkt het me om die kruikjes te verwisselen. Dan merkt ik Lipta niet dat ik hier geweest ben, en ze zal een geweldige vergissing begaan. Ja, hoor, zo doen we dat. Dit kruikje zet ik hier, en dat kruikje zet ik daar. Tot klaar is, Kees, en nou wegwezen, Paulus! Paulus glipt als een salamandertje naar buiten, en duikt meteen in het struikgewas. Langs een flinke omweg zal hij naar zijn boom terugkeren, zonder dat iemand hem ziet gaan. Maar eigenlijk is het jammer dat hij erin nog even gebleven is, want dan had hij Gregorius ontmoet, die van een heel andere kant komt aansukkelen. Oh, uh, hoe is die helemaal? Welke kijk, geen paus. Hij is weg, verdwenen, zo boos verdwenen. O, oh, lieve help, waar ben ik terecht nou terechtgekomen? Daar heb je het heksleutje en de deur staat aan. Even eens binnenkijken. Nee, maar, wat zie ik nou? Twee kruikjes. Precies enig. Wat zou dat betekenen? Drovige Ja, de tankjes. Was dat zeker? Maar wat zullen we daar nou eens mee doen? Een puist. Ik heb het. Ik bedoel, juist. Ja, ik heb het. Omdraaien. Verkruikelen, die wisseltjes. En dan ga je lachen. Hahaha. <lacht> en kom ik te halen, in de wacht. Zo, dat. Dat nou, het is al gebeurd. Mooi gedaan, Gregorius. Dan nou laat je zien dat de dom niet zo das is als hij eruit ziet. Met een zelfvoldane glimlach op zijn snuit wandelt Gregorius het heksenhutje weer uit. Boems, daar rolt hij Pardoes tegen Rijn de Vos op, die Eucalypta komt zoeken, niet vermoedend dat Eucalypta hem zoekt. Ah, dat reisje. Wat deed jij in het hutje van Eucalypta, Gregorius? Niks. Ah, helemaal niks. Alleen maar even gekeken. Zo. even gekeken. Net zo wel. Ik zal ook eens even kijken. Aha. <lacht> Ik snap er alles van. Die twee kruisjes daar, die zo sprekend op elkaar lijken, daar is Gregorius met zijn poten aangeweest. Mijn kop erop was dat niet waar is. Natuurlijk heeft hij er aan zitten schuiven in opdracht van Paulus.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 Rijn is veel slimmer, dacht jij, Maar Salomon is toch nog slimmer dan, jongen? Wat jij daarmee binnen gedaan hebt, dat kan ik ook. Het is een kleine moeite om die kruutjes weer op hun plaats te zetten. Zo, alsjeblieft, dit kruutje hoort hier. En dat kruutje hoort hier. Met spoes, ik heb jullie allemaal te grazen. <lacht> als Salomon er ook niet was, heb. Maar uh, ik geloof dat het altijd tijd wordt om op te krassen. Want als ik me niet vergis, komt de Eucalypta weer thuis.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 maar mag alleen naar beluisteren. In dit ene kruikje erin zit het machtige levenswater. En in dat andere kruikje zit een gevaarlijke Toverdrang. Begrijp, je? Dat laatste kruikje moet jij onopvallend neerzetten bij de boom van Paulus de Boske Is dat duidelijk? Heel duidelijk. Maar ik wou toch even uitleggen. Nee, je legt niks uit. Je hebt alleen te gehoorzamen. Aan. dit is het bewuste kruutje. Doe wat ik je gezegd heb, alleen pas. Ja, ja, ja, ik ga ouwe. Eén woordje maar gaat niet daar. Eén woordje dan. Maar maak voort, want mijn geduld is op. Ik heb die kruutjes verwisseld, omdat... Wat, zeg je maar, hè? Heb je het gewaagd om aan die kruutjes te komen? Omdat, omdat... Niks omdat het. Ben je aan die kruutjes geweest, ja, of nee? Ja, nu kan ik Dan wil ik verder geen woord meer horen. Het is een groot schandaal... ...dat jij met toe voor drankjes hebt zitten knoeien. Het is dat ik je nodig heb voor die boodschap... ...maar anders zou ik je... Ik ga oh, ik ben al op weg. Dat is je gerijen. Oeh, Schiffert, die je bent, komt terug. Moet je nou dat verkeerde kruutje meenemen...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 Let's relic This way